Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De informateurs Kamp en Bos beginnen vanmiddag hun gesprekken... met de onderhandelaars van VVD en PVDA. Kamp en Bos krijgen eerst officieel hun opdracht te horen... van de tijdelijke Kamervoorzitter Bosma. En daarna ontvangen ze in het gebouw van de Tweede Kamer... de VVD-onderhandelaars Rutte en Blok... en de PVDA-vertegenwoordigers Samsom en Dijsselbloem. De informateurs gaan zo snel mogelijk onderzoeken... of een stabiel kabinet van VVD en PVDA gevormd kan worden. Kamervoorzitter Bosma heeft gisteravond koningin Beatrix... op de hoogte gebracht van het verloop van het Kamerdebat. Hij deed dat telefonisch. Het 16-jarige meisje uit Rotterdam... dat anderhalve week geleden werd gevonden na een Amber Alert... is opnieuw verdwenen. Sueda Bayar vertrok gisteren boos uit het huis van haar ouders... en is sindsdien spoorloos. De politie heeft meteen OV- en taxibedrijven gevraagd... naar Sueda uit te kijken en ook is een burgernetactie gestart. Maar een Amber Alert is dit keer niet verstuurd. Sweda heeft volgens de politie een verstandelijke beperking... en heeft medicatie nodig. De 33.000 extra militairen die president Obama naar Afghanistan had gestuurd... zijn allemaal weer vertrokken. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Obama stuurde de versterkingen in 2010... om de al aanwezige troepenmacht bij te staan in de strijd tegen de Taliban. De strategie was geen onverdeeld succes. Op sommige plekken in het land is de macht van de Taliban nog altijd groot. Nederlandse onderzoekers hebben dit jaar twee IK Nobelprijzen gewonnen. De wetenschappelijke prijzen voor onderzoek dat je eerst aan het lachen maakt en dan aan het denken zet. De IK Nobelprijzen werden uitgereikt op de Harvard Universiteit. Bioloog Frans de Waal kreeg de prijs voor zijn ontdekking dat chimpansees soortgenoten kunnen herkennen aan foto's van hun billen. En Anita Eerland en Rolf Zwaan kregen de prijs voor hun onderzoek naar de vraag waarom de eiffeltoren kleiner lijkt als je naar links leunt. Gemiddeld werd de Eiffeltoren 12 meter kleiner geschat als de afwijking naar links was. Dan het weer bewolkt en in het noorden wat lichte regen of motregen. En ook de rest van de dag is dat zo. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Uh, wat was nou ook weer het nummer? Oh ja, 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met uh, vragen. Maar vooral met antwoorden, want we hebben nog maar een uur te gaan in deze aflevering van Nachtzuster. En nog een hoop vragen die onbeantwoord zijn. Zoals de vraag van Huip. Um, even kijken. Waarom word je niet wakker van je eigen gesnurk? Ik vond het een goede vraag van maar blijkbaar weet niemand het... want er wordt nog niet over gebeld. 0800-1121 of een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl... of even twitteren naar apenstaartje-nachtzuster. Um, Oscar wil graag weten wie de trucs van David Copperfield maakt. Ja, vind ik ook een goede vraag. 0800-1121, als je het antwoord weet. Ria wil het verschil weten tussen een symfonieorkest... En een philharmonisch orkest moet toch iemand zijn die dat weet. Laat het even weten alsjeblieft. Uh, dan eens even kijken. Wim die wil weten waarom er niet meer aandacht is voor radioprogramma's bij de televisiegidsen. En welke gidsen dan wel aandacht besteden aan de radio. Meneer van der Wal is op zoek naar mensen die het met hem eens zijn op het gebied van de koningin. Want hij vindt het verschrikkelijk dat de koningin niet meer gaat over de kabinetsformatie. En vraagt zich af of die beslissing niet teruggedraaid kan worden. 0800-1121 als je daar nog iets aan toe te voegen hebt. En Wim wil weten hoe je je geschiedenis op internet Kunt uh, nou ja, eigenlijk kunt wissen als je als bedrijf failliet bent gegaan. Hoe kom je dan van het stempel? failliet af als je bedrijf een doorstart heeft gemaakt en weer gewoon functioneert. En Mark wil weten waarom bijvoorbeeld de zender Spirit24 niet kan samenwerken met andere zenders, waardoor ze gewoon kunnen blijven uitzenden. Nou, allemaal best wel ingewikkelde vragen, dus mocht je er verstand van hebben, pak dan nu je telefoon en bel naar 0800-1121. Hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop. Hooba, hooba, hooba, hop, hop, Oeba, oeba, oeba, oeba, hop. In het spoerwand was ik blij tussen de hoge bomen. Maar jouw vrienden hebben mij met zich meegenomen. Ma aardig beest, al ben je ver van huis. Zo waar als ik geustvlaten heet, bij mij voel jij het thuis. Zeg juist dat is fideel.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 Hop, hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop, bij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hooba, hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop, hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, bij vormen samen. Supilami, aardig beest, je hebt een scherpe blik. Het baarstier van de apen en de grootste, dat ben ik. Al sta je soms voor aap, je blijft een leuke knap. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik.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 Wij vormen samen een karatapart. Hoe behoebe hoebe hop. hoebe hop hoebe hoebe hoebe hoebe, hoebe hoebe, hoebe hoebe, hoebe hoebe, hoebe hoebe, hoebe hop, hoebe hoebe, hoebe Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. hard. hop, hop, hop, oeba, oeba, oeba, oeba, hop, hop. hop, hop. ba, hop, ba, hoe ba, hoe ba, hoe Hop, hop, hop. Oeba, oeba, oeba, hop, hop, hop, oeba, oeba, oeba, hop. hop, hop, oeba, oeba, oeba, hop, hop, oeba, oeba, oeba, hop, ik was nog heel klein toen dit een hit werd. Toen was, het was eind jaren zeventig en ik was nog echt heel klein. Ik kan het nog steeds woordelijk meezingen. En nu ik het weer hoor, denk ik... Ik was toen heel klein en ik vroeg me toen al af... waarom Danny Christian zong... Wij zijn twee vrienden met een gouden haard. Ik had echt zo'n beeld dat die mensen een open haard hadden... van Goud, de Marzipulamies en, uh, en Danny Christian. Maar nu begrijp ik dat hij hard zingt. Het is me gelukkig uh, alsnog in 2012 even duidelijk gemaakt... Allemaal dankzij. Uh, nou goed. Um, 0800 1121 is het telefoonnummer. En dat uh, kun je bellen als je verstand van zaken hebt over bijvoorbeeld het onderwerp wie de trucs maakt voor David Copperfield. Uh, waarom je niet wakker wordt van je eigen gesnurk. Wat het verschil is tussen een symfonieorkest en een filharmonisch orkest. Er is toch iemand die dat even uit moet kunnen leggen? 0800 1121. Um, even kijken. Uh, oh ja, als je failliet gaat als bedrijf zijnde, hoe kun je dat dan ooit laten verwijderen van internet als je weer een doorstart hebt gemaakt en door wil met je bedrijf? Dat wil Wim graag weten. En Mark wil weten waarom digitale zenders niet meer samen kunnen werken, zodat bijvoorbeeld Spirit24 kan blijven bestaan. 0800-1121. Catharina. Ja, Astrid. Hallo. Ik. Uh... Had een ding over de koningin. Ik zal even vertellen dat het er, dat is het recht niet van de koningin, dat beslist de Tweede Kamer ook. Ja, ja. Nee, dat en weten die... we wel. Nou, ik had het idee dat jullie dachten van uh, dat zij dat, uh, dat zij dat gewoon uh, terug kon draaien, omdat zij dus uh, daar die macht voor heeft. Maar nou, dus niet... dat heeft ze dus niet, want het, het is vanmiddag ook nog langs gekomen. En toen hadden ze het erover. Ja straks moeten ze op uh, hangende pootjes terug als het niet lukt. En dat is al een keer meegebeurd. Maar uh, de koningin heeft, die heeft niet het recht om uh, te zeggen van... Uh, Horen vier, dat uh, is mijn uh, klus, zal ik maar zeggen. Ja. Maar uh, nee, dat kan de Tweede Kamer, die moet dat beslissen. Ja, ja, ja maar het was meer, we hadden meer een beetje de discussie... dat we ons niet konden voorstellen dat de koningin... Uh, als ze dat echt niet uh, gewild zou hebben... dat ze daar niet uh, tegen in opstand was gekomen. Maar jij zegt, ja, daar kan ze wel tegen in opstand komen... maar daar heeft ze gewoon helemaal niks over te vertellen. Nee. Oké. Okay. Nee, dat heeft ze echt niet. En uh, dat uh, ministers mogen blijven zitten als ze gelogen hebben... dat komt gewoon omdat we anders helemaal geen ministers meer zouden hebben. <lacht> ja, dat denk ik ook, Katharina, daar heb je helemaal gelijk in ja dus uh, dan en ook nog die ja die man die had het over zijn uh, dat die was failliet gegaan en dat dat nooit meer van zijn dingen afging. ging maar ja. daar worden zulke rare dingen gedaan op die uh, op die site Spel ik maar zeggen als je er helemaal op staat dan kom je er ook nooit meer af ik hmm. heb het hier gehoord en ik kwam het laatst nog op, kwam ik het op mijn band nog tegen die man die was al dat uh, was gewoon een ding dat Waar hij nog niet eens iets kon, aan kon doen, want we weten allemaal wat er, uh, nou ja, hoe moet ik zeggen, gefraudeerd wordt op, uh, op, uh, de, op je. Ja, dat ze gemakkelijk in je dingen kunnen komen en dat ze van alles kunnen doen. Ja. En dan moet jij maar bewijzen is. dat jij dat ja. niet gedaan hebt, want het, ja. het, het, alles wordt. onder on jouw naam wordt het uh, gedaan. Nee, ja, er, kan, er, kan een hoop, er staat ook een hele hoop foute informatie op internet. Er staat ook een hele hoop verouderde informatie op internet. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je van, um, stel je bent van uh, uh, Melkbedrijf het Witte Randje. En je bent een keer failliet gegaan en je gaat weer door. En, en iedereen die googelt op Melkbedrijf het Witte Randje, krijgt van nou is dit midden in een faillissement of is failliet. Of dan, ja, dat is niet goed voor je zaken. Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb het dus toevallig gehoord en die, uh, die man die hadden ze ook aangeklaagd vanwege dat hij dus fraude gepleegd had. Maar uh, een ander was met, met het geld van zijn, uh, zijn dingen uh, er vandoor gegaan, want die had uit, uit, uh, van internet geplukt zijn uh, bankrekening. Dat was helemaal rechtgezet. Ze hadden het allemaal, ze, zeiden ze dus, toen dat achter de rug was. Ja, het was helemaal van internet afgehaald. En die man die was stikgelukkig. En die dacht, mm -hmm. dat kan gewoon zaken doen. Want die werd overal, was die bij wijze van spreken... Uh, ja, die moest nou al een keer ergens naartoe vliegen. En, en iedere keer op Schiphol werd die aangehouden. Want dat stond nog steeds op de oh, dingen. Okay, en dan werd yeah. hij weer... Yeah. En uh, laatst kwam ik het nog op een band tegen van de video. En die man die zei dat die nou... 16 jaar bezig was en het was er nog niet af en iedere keer werd hij weer op Schiphol weer aangehouden, weer, uh, nou hij zegt ik vind het gewoon gênant als ik met mijn uh, zaken, uh, ja, mijn zakenmensen zal ik maar zeggen, en, en zegt ik geneer me kapot, maar iedere keer wordt dat gedaan en die gaan op een gegeven moment denken wat heeft die man gedaan. Ja. En dan zeg ik ook, waarom haal jullie dat niet af? Want het is uiteindelijk, het, het is gewoon, nou ja. Ja. Uh, ik maar hoezo kwam je, je dat weer tegen, de de tegen de op de de een videoband? Zit je dan oude videobanden terug te kijken? Ja. Goh? Kwam ik het tegen? Ja. En toen dacht ik, god, die man die zei toen al, dat, zestien, dat hij al 16 jaar aan de gang was. Nou, die zat er echt mee te huilen. Ik zou even vertellen. ik denk, ja, ik denk dat is toch eigenlijk schandalig. Als dat doorgegeven wordt, waarom of hun dat niet afhalen. Ja, ja, ja, maar goed, er dat zijn, dat zijn natuurlijk waar gewerkt worden, vallen, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Er gaat altijd wel iets mis. Ja, maar ja. ik kan me de vraag van Wim ook goed voorstellen. En volgens mij is daar een manier voor. Maar daar komt wellicht nog iemand uh, over aan het woord via 0801121. Nou, ik hoop het. Maar ik uh, ben er bang voor, want dat is. Erg hardnekkig hoor, op de, de, als je eenmaal daar opstaat, staat, dan ja. om, je, om het dan af te krijgen. Ja. Dankjewel, Catharina. Ja, graag gedaan. Een goede nacht nog. Een goede nacht nog, Daag. ja. Dag. Ik moet eigenlijk geen goede nacht meer zeggen, om kwart over vijf. Ik moet zeggen, goede dag. Maar wat het ook is, ik, uh, als het maar goed is. Gerard? Hallo oh. Astrid, uh, even over die uh, ISSR, over ja. dat ruimtestation. Ja. Ik heb inderdaad heb ik een uh, artikel gevonden, dat uh, begin augustus hebben ze een... Uh, een bevoorraderschip uh, automatisch uh, in zes uur tijd uh, naar het gestuurd. Dat was een uh, test. Ja, maar, de, ja. maar bevoorraden en... is natuurlijk weer wat anders. Ja, maar dat ja. blijft natuurlijk... Ja, nee, nee uh... maar dat is een uh, automaat. En ze gaan in de toekomst gaan ze dat ook zo doen met bewanden, vluchten staat hier. Maar waarom... Waar, waarom... Waarom zit er zo'n enorm verschil? Je zou toch denken, het is nu nog twee dagen. Dan ga je eerst naar één dag, ja. dan ga je naar twaalf uur en dan naar zes uur. Maar waarom is, het, waarom is het, die Russen gaan er in zes uur naartoe en wij doen het twee Wij? Nou, ja, wij? Ja, ik weet ook niet, maar testen. <laughs> test het staat hier. Uh, ja. Ja, maar, maar het, het is echt zo'n sinusvormige baan, heeft hij dan hè, op die uh, 300 kilometer hoogte. Ja. En dan, uh, ja, dan moet je, uh, ja, je moet in diezelfde baan zien te komen. Maar ik, ik snap ook niet waarom ze het nu met een, uh, met, met een uh, bevoorraadingschip uh, gewoon uh, automatisch wel kunnen. Ja. Maar in ieder geval, het is wat die Iedereen over zei dat, dat, dat hij uh, dat gehoord had, maar dat het daar klopt. In, ja. de de tijd, en ze gaan in de toekomst gaan ze dat ook uh, doen. Nou, en dan over die politiek. Uh, ja, ja. Het, het, het waren allemaal politieke uitspraken. En uh, ja, het is in verkiezingstijd en dan mag je uh, beloven wat je wil. <laughs> Dan mag je zeggen, dat iedereen krijgt duizend nee, maar euro, komt, he, Het Rutte. komt allemaal door mensen zoals jij. Die Wat? zeggen, nee joh, dat mag. Zolang we het tolereren, gebeurt het ook. Nee, ja, ja, maar die, die kies je juist op die mensen. Ik heb niet op meneer <laughs> Rutte gestemd, hoor. Op wie heb je dan gestemd? Ja. Nou, het was op een, uh, een vrouw op nummer 40. Oh, ja, dan zou ik moeten gaan zoeken. Dat weet ik zo ook niet. Nee, nee, nee niet, niet bij de VVD, maar bij de andere partij. Oh ja, ik mijn moeder best, wil het ook nooit vrouw... zeggen. Ik heb per se een lageplasse vrouw gekozen. Nou, dat uh, ja, ik weet niet, dat zou ik toe moeten juichen. Maar weet, mij interesseert het nooit mannen, vrouwen als iemand maar capabel is. Nou goed. Uh, In de politiek uh, dan, hè? Uh, dan uh. Uh, dan uh, even kijken. Uh, ja. Het gaat ook meer. Uh, oh ja, over uh, wat je zei over dat je niks meer over Franklin Bouw. Ik heb <laughs> wat gevonden, hoor. Hij staat nog steeds op Wikipedia dat hij ontslagen is bij de politie. Ja. Met uh, hansastsoortigheden. Ja, ja, handtastelijkheden. Staat dat ja. er? ja staat er uh, uh, handtastelijkheden. Uh, ben je uh, tegenover uh, collega's? Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar er, was er is iets met een... Uh, ja, ik vind het ook zo naar om het, Ik vind het ook zo sneu dat dat iedere keer... Maar weet je, die man die heeft misschien zijn leven gebeterd... en uh, ja. nooit meer een foutje gemaakt. En iedere keer komt het weer bovendrijven. Maar, ja, ja, maar het staat ook bij dat een, uh, een vrouwelijke collega... die uh, ...seksueel getinte uh, e-mails naar hem toe gestuurd ja. die is ook ontslagen. Ja, maar dat zei ik al. Dat, is, uh, dat, is wel, dat staat uh, inmiddels wel vermeld overal. Maar, uh, ja. nou, goed. Uh, maar ja, maar ik, uh, ja, als ik mijn naam typ, ja. dan kom ik dingen tegen die ik twintig jaar geleden geschreven heb. Ja, weet je wat ook erg is? Foto's van twintig jaar geleden. <laughs> nou, nou, dat is wel een oude foto van mij in een artikel. Uh, dat is intussen uh, ongeveer tien jaar oud, maar... Uh, maar daar maak ik mij niet druk over. Uh, even kijken. Oh ja, over die faillissementen. Ja. Die, Hoe nou, heet je achternaam, die, uh, Gerard? Uh, Gerard, de, uh, Gerard. Dus... Wat luisteren ja. mensen toch weinig naar mij vannacht. Uh, Gerard, wat is je achternaam? Elkhuizen. Elk? Elkhuizen. E-O-K. E ja. H-U-Z-T-N. Oh ja. Oh joh, ben jij dat? Ja. <laughs> Even kijken, ik heb een heleboel Gerard Elkhuizens. Heb, heb je een bril? Ja. Even kijken. Ja, een, een mooie Riddenkerk, een artikel uit de, uh, gemeente Ridderkerk. Een artikel ik uit Ik heb ook een gemeente. foto van me bij. O, oh, moet ik even zoeken. Ja, vertel ondertussen rustig verder hoor, want mensen hebben behoefte aan informatie. Uh, even kijken, wat heb ik nou meer? Oh ja, over die uh, oortjes bij de... Wiegelwetstrijden, bij de komende WK zijn ze verboden. Tenminste hier oh, ja? zijn ze verboden. Maar waarom dan? Ja, gelijk... Uh, ja. ja, iedereen moet gelijke kansen hebben, hè? gewoon. Maar in ieder geval, uh, bij dit WK zijn ze verboden, maar in Nederland, de Nederlandse ploeg die ik uh, een stunt uitgehaald, er staan uh, vier informatieborden... langs de route en daar krijgen de renners krijgen dan informatie... Uh, die ook uh, op de snelwegen staan, hè? dat soort woorden. Waarom, uh, uh, daar en daar en daar, uh. Ik word afgeleid door de foto's. Oh. Leuk hoor. Ja? <laughs> ja? Heb je ook een zwart-witte kat? Nee, nee, ik heb oh. geen kat, nee. Is die van nee, iemand anders? Oh, die is van Stefan Elkhuizen, dat moet familie wezen. Nee. Goed. Ja, uh, sorry, waar waren we? Had je verder nog iets te melden? Even kijken, oh, oh ja, over, over het koningshuis, hè? Dan, ja. uh, nou, de, de, de koningin die heeft, uh, tenminste, er staat niet in de grond dat uh, alles via de koningin moet lopen. Dat is al gezegd, dat klopt. Dus uh, de Tweede Kamer kan gewoon zijn gang gaan. Ja, en als het fout gaat, ja, dan, dan moeten ze op hangen de pootjes terug naar de Beatrix. Ja. En dan zegt ze, oh, Beatrix, is het niet gelukt? Oh, oh, oh, oh jammer, jongens, jongens, jongens. Nou, ik denk is dat het allemaal meenemen? zo niet gaat. Volgens mij gaat het allemaal niet zo. Volgens mij zit de koningin, die zit gewoon rustig thuis nu. En die denkt van, nou, ik zie het allemaal wel. Als ze me nodig hebben, dan roepen ze wel. Ja, ja maar uh, ze zou toch wel een opmerking maken als ze dan uh, met hangende bootjes terugkomen. Als het niet lukt. Ja, maar dat gaat ook weer niet gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet, want uh, dat zou gewoon een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, dan uh, maken ze toch een blunder. Ja, nou ja. ja. ja. Goed, uh, dankjewel Gerard. Ja, geen dank. Nou, nou, dan weet je nou uh, hoe, hoe, wie ik ben, hè? Ja, ik heb er volledig een beeld bij. Alhoewel die zwart-witte er nog niet helemaal te plaats is, maar dat... Uh... Nee, nee, dat is een ander hoor. Ja, dat precies. Niet. Dat is familie. Oké, okay, dag, Gerard. Nee, dat is geen familie, hoor. Nee, oh, het is geen familie. Het is uh, toevallig iemand met dezelfde achternaam. Ja. Dat, heeft dat we niet denken dat jij familie met zwart-witte katten hebt. Nee, nee, Dag, Gerard. Ja, dag. <laughs> dag. Nee. Richard. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, ik heb een paar antwoorden, hoop ik. En dan oh. heb ik ook nog een vraag. Ja. Als dat toch mag. Ja, hoor. Om... Zullen we eerst de vraag doen dan? Want anders lukt dus, dat niet meer ja, binnen ja, een half uur. Nou, als ik een ei kook. <laughs> ja. en, het en het water kook. Ja. Dan zet je het vuur of het elektro eigenlijk Zet je dus lager. Ja. En dan blijft het water gewoon koken. Hè? Ja. Ja, dat kan hè. 100 graden of 100 graden. Dus ja. Dus dan, ja, als ja, als het eenmaal 100 is, graden is. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Als je aardappels kookt, doe je ja. dan zet je het dus lager. Ja. Nou, nou, is mijn ervaring, maar ik heb het gecheckt met uh, mijn met vriendin. Nou, is mijn ervaring. Uh, als ik bijvoorbeeld, dan heb ik elektra, dat loopt van, van 1 tot en met 6. Als ik mijn eitje op 2 zet, nadat het water kookt, dan gaat het water van de kook af. Ja. Heb ik aardappels, en zet ik die op 2, daar water, water kookt, het plassen. en dan. Gaat, ...blijft het water wel koken. Oh. Dus die eieren moet ik op drie of vier zetten... ...en het ja. water kan ik op twee laten staan. Oh. En zij had dezelfde ervaring... ...dat je dus bij verschillende dingen... ...het, het vuur, zeg dan vuur... Ja. ...dus eh, minder hoog hoeft te zetten... ...dan anderen... Hmm. ...op het water toch koken te houden. Hmm. Hoe kan en dat? Is de, water, de, de, water, de hoeveelheid water die ik gebruik voor die aardappelen ja. dat is praktisch gelijk als aan mijn eitje. Want ik koop voor mezelf maar één of anderhalf aardappel. Nou, dat is evenveel als één ja. of twee eieren. Ja. Dus dat baat niet zo gek veel uit. Nee. Nou, dat is heel merkwaardig. Is dat. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zeg 0800-1121. Zeg, um, Richard? Het blijft heel even hangen, maar ik moet even het cryptogram ook voordragen... want anders wordt het oh, ook niet dat meer opgelost zeg, in deze uitzendingen. Het ja, ja, nee, nee dat, is, dat, dat kan nooit, hè? Ik <laughs> moet altijd ophouden tot zes uur. Dat geeft geen enkel probleem. Maar um, uh, ik moet even de crypto doen... want anders dan blijf ik de hele week met die administratie zitten. Ja, ja, geen gang. En dit is een leuke crypto deze keer, die luidt als volgt... Jij mag ook komen. Klinkt heel hartelijk. Jij mag ook komen. En de oplossing moet bestaan uit 11 letters. En ik vind hem hartstikke lastig. Dus als je hem weet, bel meteen, want je bent waarschijnlijk de enige. Jij mag ook komen. 11 letters 0800 1121. En 0800 1121 doet het ook. Ja, uh, ga door, Richard. Nou, snurken... Ja. Daar word je wel wakker van. Toevallig had ik gisteravond een, een etentje met een aantal mensen die we elkaar nog toch kennen in 1948 en ja, vanaf de lagere school, prachtig hè? leuk En uh, ja, via schoolbank elkaar weer tegengekomen. Oh, ja. En dan hebben we één keer per jaar, want we moeten een aantal uit het buitenland komen Eén keer per jaar of twee jaar hebben we een negentje, een, een, een, een ja dat is heel leuk. Nou, en toen, toevallig had ik het over boven het Sturken. En dat was met een arts, en, en die, die zei van, ja, dan word je wakker van je eigen gesturk. Ja. Ik zei, ja, dan word je wakker van je eigen gesturk. En dat word je ook gewoon geregeld. Vooral als je smiddags inslaapt. Maar dan slaap je lichter. En als je zwaar slaapt, dan word je gewoon niet wakker. Er laat er een bom naar je, je Maar niet ja, wakker. dat is de hele klou van dit verhaal is van uh, Huib... Dat hij dus wakker wordt van het minst of geringste. Als iemand tegen hem fluistert je snurkt, dan wordt hij er wakker van, maar van zijn gesnurkt wordt hij niet wakker. Dat is ja, raar hè. Vrouw, ja, mijn eerste vrouw die kreeg altijd mijn neus dicht en dan hield ik ook op het stuk. Ja, en daar is het huwelijk ook op stuk gelopen. Ja, want af en toe dacht ze dat uh, ik heb te lang gekrepen. <laughs> Goed, nee, maar is, het zou een verklaring kunnen zijn, maar voor Huip werkt het dus niet. Nee. Nou, hmm. In ieder geval, dan, uh, maar je kan, wordt dus wel wakker van je eigen gesnurken. Oké, okay. sommige gemeenten. Maar misschien inderdaad is de oplossing gewoon dat hij eraan gewend is, dat hij altijd maar snurkt, dus dat hij er gewoon ja, aan gewend je is. Kans van. Ja, er is ook kans van. Nou, dan dank ik je hartelijk. Nee, die, die koningin. Ja. Die koningin, ja. Uh, uh, ik dacht, koning Willem Heen. Ja. Die heeft in de tijd, of was het daarvoor. De Eerste Kamer ingesteld, ja. en die is ingesteld toen als bescherming van de Koning. Ja. Dus als er een wetsvoorstel is en, uh, waarin de, de, de rechter of de koning of de koning afgezet zou worden door de Tweede Kamer, dan kan de Eerste Kamer dat tegenhouden. Ja. Dus ter tegen bescherming van de. Dat is een van de, van de redenen van de oprichting van de Eerste Kamer. Het wordt alleen maar gebruikt om die wetten te controleren, maar dat is ook wel zo. Maar het is ook ter bescherming, was het in eerste instantie, van de koning. Dus als dit wetsvoorstel gewoon door de Tweede Kamer niet goed was gekeurd door de Eerste Kamer... Ja. ...dan hadden ze gewoon hun werk gedaan waar ze oorspronkelijk voor aangesteld zijn. Ah oh ja. was Google... Ja, hoe kom je nou op Google... Nou, dat was dat met informatie. Op oh, internet. dat faillissement, ja. Ja, ja. We hebben even punt ja. en punt volgende. Ja. Dat uh, um, ja, ik heb foto's gehad die ik er wel vanaf kreeg. Ja. Ik had namelijk een paar albums op Picasa. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dat is dat blijft dat privé, maar uh, gedeeltelijk van die inhoud van die foto's dat kwam wel allemaal op, uh, uh, op internet terecht, openbaar. Daar uh, was familie van mij helemaal niet blij mee. Er waren geen compromitterende foto's, maar ze wilden dat gewoon niet. Mm -hmm. Nou, dat is zijn eigen reden. En um, toen heb ik die albums eraf gehaald, want ik heb Google aangeschreven. Ja. En ze is er nog een hele tijd op gestaan, Ondanks dat die albums van dat Picasso af waren. Ja. Maar ik heb ze aangeschreven, Google, een paar keer. En ze is het toch afgegaan. Ah, oké. Okay. En ik denk van de mensen die een faillissement hebben, een ja. oplossing. Kijk, als jij daar zit... Die, die, die artikelen zijn allemaal gedateerd. Als jij nou in 2010 failliet bent gegaan... in 2012 ga je vrolijk verder met je melk, met je witte randje. Nou, dan, uh, dan zeg je gewoon een artikel op internet... Welk uh, bij het wit randje is volop overal goed verkrijgbaar, blablabla. Bla bla. En met een paar enthousiaste verhalen van afnemers erbij. En ja, een mega artikel. Ja, toch? Nou ja, dan is dat, dat misschien een goede doen. oplossing. Ja, maar het, ja. blijft, uh, ja, het blijft inderdaad wel. Maar volgens mij wordt dat ook, hoe langer, hoe langer het duurt, hoe meer het een probleem wordt. Alle verouderde informatie. Wat ik ook steeds meer zie, is dat mensen geen datering bij informatie zetten. Waardoor je niet weet of informatie van vorig jaar of van vijf jaar geleden is en dat wordt natuurlijk alleen maar meer, maar goed. Ik nee, dacht altijd, natuurlijk bij dat. Nee hoor, nee. Bij, Ja, bij elk nog dat team. Nee. Moet je maar eens goed opletten. Oh, ik heb niet zo Goed. Ik heb al een keer gehad dat van een of artikeltje geschreven in het cocon, dat is alweer weer weer zeven, acht jaar geleden. Dan geef ik het denk je van ja, maar dat dat geld helemaal niet meer. Dus nee, dat precies. Je, dat ja. Ja, en dat, dat vind je dan nog terug. Dus inderdaad beetje... Maar ja, daar staat dan wel keurig een datum bij. Ja, daar staat een keurig een datum bij. Maar ja, als je ziet wat voor logs en vreemde sites en weet ik veel waar je allemaal op terechtkomt als je een bepaald onderwerp zoekt. Ja, Goed. Dankjewel. Dan ik een pleziergevoortzetting, beetje ja. cryptospan. Ja. Ga je, <laughs> cryptospan, ga je, nog, uh, ga je nog slapen of heb je al geslapen? Nee, ik was, ik was van plan om je vroeger te bellen, maar ik, ik, ik was in slaap gevallen. Ach. Ik ben net een half uur geleden pas wakker geworden. Oh, wel. maar de dat vraag was, is, heb tomme. je gesnurkt? En dat weet ik niet, ik slaap alleen vanavond. Ach. En dat weet ik niet. Ja. Als ik heel erg snurk, dan komt mijn bovenbuurvrouw naar beneden en die belt dan aan, het dus is om Niet. Gebeurt dat echt ja. wel eens? Ja. Oh, dan kan je hard snurken, zeg. Amsterdam is uit. Ja, nou ja, dan zit je toch boven op elkaar, hè? Ja, je. Tussen elkaar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, bedankt voor het bellen, Richard. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Dag. In sleep. Van de Romantics was dat 0801121 nog uh, nou zo'n 27 minuten te gaan in dit programma en ik heb nog geen oplossing van de crypto en de opgave die is weer heeft iets met de actualiteit te maken en die luidt als volgt: jij mag ook komen, jij mag ook komen, elf letters, daar moet de oplossing uit bestaan en die mag doorgegeven worden via 080112. En verder roep ik op aan iedereen die verstand heeft van uh, uh, goocheltrucs... en die dus weet wie de trucs van David Copperfield maakt, om even te bellen. Uh, iemand die het verschil tussen een symfonieorkest... en een filharmonisch orkest kan uitleggen, die zoek ik nog. Uh, iemand die uh, Wim kan vertellen hoe die afkomt. Nou, hij dan persoonlijk niet, maar hoe een bedrijf afkomt... van het uh, stempel faillissement op internet... als het bedrijf een doorstart heeft gemaakt en weer gezond en welgaande is... En Mark wil weten waarom uh, uh, digitale zenders uh, niet de zendtijd delen... zodat bijvoorbeeld Spirit24 kan blijven bestaan. En Richard vraagt zich af waarom een ei uh, kan blijven koken... als hij het gasfornuis op standje 3 of 4 laat staan. Maar bij aardappels die blijven koken als hij het gasfornuis op standje 2 terugzet. Hoe kan dat dat dat verschil uitmaakt? 0800-1121. Herman... Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ja, het is morgen. Dag. Uh, Astrid, ja. alles komt op internet en daar wil ik het eigenlijk niet op. Maar het is wel rotter als je dus de grens over wilt gaan en ja. je wordt opgepakt omdat je belastingsschuld hebt en nog meer dingen. Je naam klopt, mijn geboortedatum klopt, alles klopt. Ja. Alleen, die meneer die was in een andere plaats geboren. Maar is dat jou gebeurd? Dit is met mij gebeurd, ja. Maar zoiets is je toch eenvoudig op te lossen door je paspoort te laten zien? Uh, ja, dat is wel op. Maar ze, ze pakken je wel op en ze zetten je eerst in het boeien, hoor. Oh, oké, okay, ja, maar ja, ja. Ja, ja. Die mensen die hadden ook... Ik had mijn paspoort al afgerast, die mensen konden dat netjes lezen. Maar nee, ze wilden dat zeker vlug doen. Maar Astrid, ja. daar bel ik niet voor. Ja. Als er is uh, op 11 februari 1944 is er op de Boerendamse dijk in Zwolle. Ja. Uh, nou, een Nederland-kust- Amerikaanse bommenwerpen neergevallen. Ja. En de bemanning is er s'nachts door de vier verpleegsters uitgehaald. Ja. Zou er nog een van die verpleegsters leven? En waarom wil je dat weten? Uh, Astrid, ik ben opgenomen momenteel in het Sinaï-centrum. Ja. Weet je wat het centrum is? Nee. Je uh, ja, proberen je van oorlogsstroomen af te halen. Oh, waar zit het dan? In Amstelveen. Oké. Okay. Dus ik bel nu vanuit Amstelveen, ik zit in, in mijn kamertje, ik ben helemaal opgesloten. Ja. Yeah. Nou ja, dat valt allemaal wel mee. Oh. Maar ik heb zulke. Dat kan ik dus niet over de radio vertellen wat er dus met dat vliegtuig verder is gebeurd en met die bemanning ook, want dat, uh, dat is uh, te, te gek. En daar ben, ben ik zelf ook al op gek door gewonnen. Oh ja. Hé Bas, hè? Het werkt door, werk door mijn hoofd en ik kan niets meer... Je, je, ja, je bent eigenlijk helemaal verlamd. Ik weet het niet wat het is, maar mm. uh, je slaapt niet. Je valt over dag, valt niet in slaap. Uh, ik krijg ongelukken. Ik durf gewoon niet meer in de auto te rijden. Nee. En, noem maar op. En dan proberen ze hier dus... Uh, in het centrum. proberen ze dat een beetje uit mijn hoofd te, te krijgen. Ja, ja. En helpt maar het al een beetje? Ik... Hm? Ik, heb je, ik vroeg me af of het, uh, of het al helpt. Nou, ik ben hier, ik ben hier wel veel rustiger. Oké, okay. nou dat scheelt al een hoop. Ik ben hier veel rustiger. Dat komt misschien ook omdat ik dus uh, altijd ja, thuis ook veel te druk ben. Want ik bemoei me overal mee. Dat moet je eigenlijk niet doen. <laughs> oh. Ik heb, oh, Ik heb zelfs hier met, met die hele verkiezingen... ik heb nergens naar geluisterd, ik heb nergens naar gekeken. Laat maar gaan. Ik kijk ook niet naar televisie, zeg maar het journaal... want je ziet alleen maar narigheid. En ik kan helemaal geen narigheid om erop te dragen meer. Nee. Dus dat uh, is lekker rustig nu. Nou ja, nou dat is mooi. Um, alleen, ja. je was wel op zoek naar die verpleegsters. Ja. Nou, die moeten natuurlijk helemaal hartstikke oud zijn. <laughs> ja. Ik ben pas 77. Dus... Oh, joh. Wat zullen die dan zijn? Die zijn dan bij de 80, maar ja. Ja. ja. Nou ja, dan. En mijn vader die uh... ging ook met 96 zeiden: ik, uh, ik heb er geen zin meer aan. Uh, dus misschien zijn er ook andere mensen die allemaal bij de 100 worden. Ja. Nee, het en zou dat... zomaar kunnen natuurlijk. Maar, maar en dan? Want stel dat we weten: van nou er leeft er nog één en dan. Als er is, dan heb ik een getuige. Ja. En dan kan ik me lekker afzonderen, want ik moet het bewijzen. Mm -hmm. voor, uh, nou, dan zou ik al die papieren moeten bij elkaar halen. Maar ik moet bewijzen dat er nare dingen met die piloten zijn gebeurd. Oh. Want die, uh, die Duitsers die zijn. Op dat, op, dat, op dat punt zijn ze niet helemaal zuiver geweest. Nee, dat geloof ik en best. En daar ben ik getuige van ja. geweest. Met mijn kameraad, maar mijn kameraad is dood. Ja. Dus je wil uh, heel ja. graag weten of er nog iemand is... die die ervaring uh, in ja, zijn uh, dus geheugen die heeft staan. Die verpleegsters, die, dus die, die, die lijken uit het vliegtuig gehaald. Ja. En die weten ook wat ermee gebeurd is. Wat wij hebben gezien... Ja. Dus ja. dat is het enige En En ja, dat, dat hangt dan vanaf, want ik ben eigenlijk helemaal naar beneden gekelderd. Uh, Herman, je moet je rust houden. Mm -hmm. Herman, je moet uh, vaker naar een concert gaan. Mm -hmm. Herman, je moet je volk vermaken. Je ja, dankt je de koekoek. Ik ja. weet niet meer waar ik van moet doen. Nee, dus ik, ik begrijp heb... het helemaal. Maar, maar ik, ik wil best proberen om een van die dames nog te vinden. Maar het wordt, weet je, we hebben nog twintig minuten te gaan. Het wordt vrij lastig, denk ik. Want er moet maar net toevallig iemand luisteren die er iets van weet. En die ook nog weet wie het was en dat soort dingen. En ze moeten nog in leven zijn. Maar ook, als ik jou zo hoor, dan, uh, uh, dan blijf je er dus maar een beetje over doormalen. Helpt het dan wel? Dat was niet ja, dat wat je niet wilde hard... horen, natuurlijk. Misschien kan ik het dan afsluiten. Ja. Nou, mocht er nog iemand over bellen, dan hoor je het binnen 20 minuten. Maar ik durf niks meer te beloven, Herman. Dus de Herman is op zoek naar een van de vier uh, verpleegsters. die getuigen zijn geweest van het neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper. nabij Zwolle. op 11 februari 1944. Nee, ze hebben, dat, dat ding is er gewoon overdag neergedonderd. Zeg ja. maar. En ja. ze hebben s'nachts. Uh, dat moest schijnbaar allemaal in het donker gebeuren. Ja. S'nachts hebben ze daar de de lijken uitgehaald. Ja. ja, dus de vraag ja, is of daar van. nog iemand getuige van geweest is. Nou, Herman, ik ga mijn best doen. Ik durf niets te beloven. Ik wens jou wel heel veel sterkte. Ja, hartelijk dank. Dankjewel, dag. een dag verder, <laughs> Ja, nou jij ook, Doei. voor zover het mogelijk is. Dat zou fijn zijn. 0800 als iemand Herman kan helpen, dan uh, zou dat fijn zijn. Tineke. Ja? Hallo? Ja? Dag. Ja, ik weet niet. Ik heb, de, ik heb de oplossing voor de crypto. De oplossing van de crypto. En de opgave luidde als volgt. Jij mag ook komen. Uh, Tieneke? Ja? Hoe heet je van je achternaam? Postman. Postman. En waar kom je vandaan? Soest. Soest. Tieneke Postman uit Soest. Wat is de oplossing van het cryptogram? Ik dacht uitnodiging. Ja, elf letters, dat klopt inderdaad. Hoe kwam je daar zo, zo op? Ja, vooral ook omdat het toen kwam actueel. Ik denk dat het is dat wereldfeestje <laughs> waar iedereen naartoe kan. In haren? Ja. Oh, ja. dat wordt me een feest. <laughs> eh, er schijnt ook gratis bier te zijn. Nou, dat <laughs> moeten, moeten ze het nodig ook nog zeggen. Oh, wat een toestand, hè? Ja, ja Nee, Uitnodiging was inderdaad de oplossing die ik zocht. Dus dat heb je helemaal goed gedaan. Mag ik je hartelijk bedanken, Tieneke? Ja, natuurlijk. En geniet van vrijdag de 21ste, want het is de dag dat jij de winnaar bent. En je krijgt iets toegestuurd. Geen idee wat het is. Het is waarschijnlijk gewoon een oud boek dat we nog in de kast hebben liggen... maar je krijgt iets met de post. Maakt niet uit. Ik vind het al lang mooi dat ik een keer <laughs> doorheen gebroken ben. Nou, ik ook. Het was fijn je te spreken, Tineke. Heel goed. Dag. Da 0800-1121. Nog zo'n uh, dik kwartier kun je bellen met antwoorden. Vragen niet meer, hè, want dat gaat niet meer lukken binnen die tijd. Maar mocht je nog een antwoord weten, bel dan nu nog even snel. Bart? Ja? Hallo? Hoi, ik ben bijna op weg schieten, moet ik ook. Ach ja, maar nog even snel dacht je, ik bel ja, nog even. Hey, die meneer die je net aan de lijn had, hè? Ja. Ik heb vroeger in de psychiatrie gewerkt. Het je. is vrij simpel, hij is niet simpel. De man heeft een ongestrouwen, Je moet hem heel even van je, van je speaker afzetten, ik begrijp ik heb, dat nee, je... Nee, wacht ik sta op zolder, ik heb hem niet op de speaker. Oh, dan moet je eventjes... Um... Ja, ik ga naar beneden. Ho, Het wordt er niet echt beter op, maar dat geeft niet. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, nog even één keer. Ja. Die meneer heeft een volgstrauma. Ja. Die zit niet voor niks in het ziemen Precies. En het enige wat hem kan helpen als ze daar uh, niet op het idee komen... is regressietherapie, Ja. Herbeling van wat hij heeft gezien. He, fijn. Ja, nee, dat is niet fijn, maar dat is de enige manier. Oké. Okay. Want een verpleegsverzoeken, dat gaat niet lukken. Maar zo'n verpleegster die hetzelfde heeft gezien als hij, die kan ja. hem allicht helpen om te herbeleven. Hij kan hem niet helpen, hij zit met hetzelfde trauma. Oh ja, nou dat weet je niet. Misschien dat zij er wel heel nou, goed van. maar waarschijnlijk vind je erin een kistje of zo, maar dat is allemaal niet belangrijk. Oh, regressietherapie. Dus dat moet uh, Herman uh, eventjes zeggen bij het. Maar dat heeft hij waarschijnlijk al lang al allemaal. Uh... Misschien, dat weet ik niet. Ik, nee. De man klonk op zich heel helder. Uh, hij zit alleen met een behoorlijk probleem. Ja. En hij krijgt geen erkenning voor waar hij voor lijkt. En dat kan ik me hard voorstellen, want daar zijn ze gespecialiseerd. Precies. Dus, ja, uh, nou, maar... ik, ik bemoei me nooit met medische zaken, want ik ken de dossiers niet. En ik heb er geen doen. verstand van en geen opleiding nee. voor. Maar een tip is het Zij wel: kan... Herman moet daar nog eens eventjes roepen. Ik moet misschien regressietherapie krijgen. Ja, maar ja. Of, of nu, hè? Kijk, als hij het niet wil, wil hij het niet? Nou, nee. Of. Maar okay. hij is heel luchtig eigenlijk. En maar hij klonk inderdaad heel ernaar... zinnig. Ja. Ja, ja, hij, hij is goed op een reis, hij is absoluut niet gek. Nee. Hij roept ook, ik moet iets bewijzen. Dat kan hij nooit bewijzen. Nee, Nog. en dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar ja, dat nee, wil hij, hij zelf graag. Wil. Hij wil het zelf graag. Ja. En het enige om er vanaf te komen is het beleven. Ja. Bart, ja, het spijt me, maar de kwaliteitlijn is echt zo irritant... Ja, dat, dat ik bang ben wel. dat ik geen luisteraar overhoud. Dus maar bedankt voor je bijdrage weer en heel veel plezier op Schiermonnekoog. Dank je wel en veel plezier vandaag. Dank je, dag. Sita, goeienacht. Sita. Nee. René? Ook niet. Ik hoor wel iemand geluid maken, dus als iemand nu denkt... goh, zou ik al aan de beurt zijn, roep dan even hallo. Nee, dan roept nu helemaal niemand meer hallo. Nou, dat geeft niet... Want dan kan ik uh, mooi van de gelegenheid gebruik maken om nog even op te roepen of iemand alsjeblieft het verschil weet tussen een symfonieorkest en een philharmonisch orkest. Want uh, dat wil Ria graag weten. En uh, nou, het zou wel fijn zijn als iemand die oplossing nog eventjes kan doorgeven via 0800-1121. Sita. Ja. Hallo. Hoi. Hoi. Ik heb een paar dingetjes. Mooi. Uh, over die slagen. Ja. Je hebt een olieslager en je hebt een touwslager en die slachten ook niet. Ja, nee, dus de, eigenlijk kan een vegetarische slager ook heel goed, wil jij zeggen? Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> nou ja, staat genoteerd. Ja, het is een hele goeie. Ja. Je had nog meer. Dan heb ik, dan heb ik nog iets voor jou ja. persoonlijk: uh, uh, uh, jouw uh, simmetje. Ja, het zou ongeveer 2,5 jaar zijn hè? Zo, jij ja, hebt mee zitten schrijven, Zita? Uh, ja, dat klopt. Ja. ja? Hou je een babyboek bij? Nee. Oh, jammer. Je <laughs> moet, en uh, als je nou de als je hem nou meet, ja. dan kun je uh, moet op 2,5 jaar jarige leeftijd, ja. dan is hij op de helft van zijn lengte die hij gaat worden. Nou, dat hoop ik toch niet, zeg? Hoe dan? Hij is één meter nog wat. Ja, nou dan wordt hij over de twee meter. Nee, toch? Ja. Oh. Op tweeënhalf. Ik heb een echo, dat word je niet goed van. Ja, dat is, Wacht... Soms is dat vervelend. Maar dan kan hij dus op basketbal. Maar hoe komen we hierbij? Ja. Want we, we gingen het hierover in de uitzending dan? Nee, dat is niet Maar je denkt, ik roep de... het even. <laughs> Dankjewel, Sita. Ja. Had ja, je nog meer? Want we moeten vragen beantwoorden. Ja, over de ja. koningin. Ja. En de Kamer heeft het met uh, 90 stemmen voor... heeft het, het aangenomen dat de koningin buitenspel gezet wordt. Yeah. Maar de Eerste Kamer heeft het niet bevestigd. Nee. Dus vandaar dat alles nog teruggedraaid kan worden. Het enige eerlijke wat ik van Mark Rutte gehoord heb... is dat hij er niet blij mee is dat de koningin eruit gehaald is. Ja, yeah. ja. En... Uh, uh, hij heeft het steeds over de kiezer heeft gekozen. De kiezer heeft gekozen. De, uh, hij zegt ook de Partij van de Arbeid heeft 15 zetels gewonnen. Omdat ze dus uh, zo laag stonden. Dus uh, eigenlijk zou de Partij van de Arbeid het voortouw moeten kunnen nemen. Mm -hmm. Want de meeste mensen hebben dus nu uh, hebben niet voor hem gekozen. Maar voor tegen hem. En alleen Ton Planken die heeft, uh, heeft het daar op de, op de radio over gehad. Dat, uh, dat, uh, dat het helemaal niet een combinatiestem uh, uh, is geweest van uh, lekker VVD en uh, Partij van de Arbeid. Nee, een stem tegen tegen, tegen de de, de VVD, dus op de Pvd. Maar, nou ja, uh, ja. Ja, ik zou heel graag een uh, politieke discussie met je aangaan... maar dan kom ik er niet aan toe om ook de vragen die gesteld zijn... in deze uitzending te beantwoorden. Nee. Dus dat gaat helaas niet, Sita. Nee. Maar heb, niet... je, uh, heb je verder nog iets? Anders uh, moet ik door. Ja, dat deze verkiezing is bepaald door de, door de journalisten... en de presentatoren van de radio en de oh. televisie. Oh. Ja. Nee, ik begrijp je standpunt. Er is... Te veel door de media gestuurd en te weinig ja. uh, gewoon weergegeven wat de standpunten waren. Ja. Nee, dat is, dat is inderdaad, heb ik eerder gehoord. Dus het is hierbij weer even vermeld. Dankjewel, Sita. Oké, okay, dag. Goeienacht. Dag. dag. Wel, me, straks. Ja, dankjewel. Jij ook. René, ja. goeienacht. Ja. ja, goeiedag met René. Hallo. Hoi. Hé, hey, ik, ik bel voor die experimenten. Uh, ja. Ja, het nou, is heel simpel hoor. Want ik heb ook een hele nare ervaring mee gehad. Maar goed dat uh, dat zeiden... Ja. Uh, nou, het moet eerst van de, van de Nederlandse site af. Bijvoorbeeld, uh, je schrijft een brief naar het parool, yeah. Een ingezonden brief. En dan blijft hij er wel op staan op die site. Yeah. Dan moet je gewoon even een, um, even een belletje plegen of een mailtje sturen naar het parool. En dan haalt ze maar het bestand. En als ze uit het bestand gehaald worden, yeah. dan komt hij ook niet meer op Google terecht. Oké. Okay. Snap je? Dus het is eigenlijk heel simpel. Dus gewoon even aanschrijven. En dan uh, gaat hij er ook vanaf. Oké, okay, dankjewel. Goeie tip. Oké. Okay. Doei. Ja. ja, dan moet het natuurlijk wel bij het parool of ergens anders geplaatst zijn. Dan moet je de bron wel terug kunnen vinden. Maar dat is een, uh, een goed advies van René. Laurens? Uh, Wilma? Ja, goeiemorgen. Ja. Je Spreek met Wilma. Het is bijna hetzelfde, ja. Ja, <laughs> <laughs> ik heb een antwoord op de bellen van het ei. Oh, mooi. Ja, je bent zelf helemaal opgewonden van. <laughs> ik, hoor, ik heb een antwoord. Ja, nee, heel mooi. Want de vraag was waarom een, een ei, uh, het water van het ei, als het eenmaal kookt, moet op standje 3 van het gasvernuis blijven staan. Terwijl de aardappelen, ja, als die eenmaal koken, kunnen op standje 2. Ja, nou ja het, afhankelijk ja, ja, van ja, ja. wat voor vernuis je hebt. Aangezien ik zelf ook elektrisch kook, maar ja. een ei, dan ja. heb je geen deksel erop. En met aardappelen koken heb je altijd een deksel op de pan. Altijd? Dus Blijft binnen de pan. Binnen de pan. Oh. Zou dat, het, zou dat het zijn? Want hij heeft het, hij heeft het helemaal niet over deksels gehad. Nee, nou ja, daarom. Maar ja. dat is dus de reden. Ik heb daar zelf ook last van. Als je eieren kookt, dan verdompt dat water veel meer. Dat is open, dus heb je ook een hoger standje nodig. Dus we kunnen allemaal uiten. bezuinigen als we bij het eieren koken een dekseltje op de pan doen? Natuurlijk! Ja, of uh, zo schuin wegzetten dat het niet klappert of zo. Maar <lacht> dan blijft er wel meer warmte in en dan ja. kun je het lager zetten, dat elektriek. Nou, hartstikke goed, Wilma. Goed. Goed, goed, goed, ja, precies. Morgenochtend, of vanochtend, of ongeveer nu... allemaal eitjes koken met het de dekseltje op het pannetje. Precies. precies. <laughs> zeg, eet smakelijk. Ja, hetzelfde een fijne uitzending. Dankjewel, ah. dag. 0800-1121. Uh, ja, eigenlijk alleen de vraag van Mark is nog helemaal niet overgebeld. Waarom de digitale zenders niet samen gaan werken... zodat bijvoorbeeld Spirit24, de zender waar hij graag naar kijkt... in de lucht kan blijven. 0800-1121. Um, Paul, goedenacht. Hey, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Eh, nou die ene vraag, de symfonie en harmonie, dat gaan we weer. Ja. ja. <laughs> ik vind hem alweer leuk. De symfonie is namelijk niet uitgerust met blaasinstrumenten en de harmonie wel. Oh, is dat het? Dat was hem. Ja, ik heb oh, hem ja. onthouden, want je bent ermee begonnen vanavond om twee uur <laughs> en in één keer schoot me er binnen. Ik denk, moet het even vertellen. Ja, <laughs> hartstikke goed. Oh, okay. de blazers, wacht even. Dus in de symfonie zitten wel blazers, in de philharmonisch niet. Uh, of... Het is één van de beiden. maar ik. Ja. Denk we moeten nu natuurlijk wel. Oh, er belt gelukkig nog iemand over. Maar in ieder geval hebben we weer een voorzetje gegeven. Dankjewel, Paul. Is goed, oké, okay, doeg. Doeg. Uh, Pieter. Goeiedag. Hallo. Goedemorgen. Ik, eh, ik had een antwoord op die uh, aardappels met het eitje. Ja. In een uh, aardappelpan zit meer massa. Dus dan heb je, uh, ja, houdt hij veel meer warmte vast. Hetzelfde als je een, uh, een zak uh, aardappeltjes uh, bevroren hebt. Er zit veel meer kou in, al één aardappel die apart, die filmen sneller ontdooit. En dat is zelden met warmte. Ja, maar hij zegt, ik heb twee aardappelen in die pan, net als, als ik twee eieren in de pan heb. Ja, ik, ik denk dat een aardappel veel meer de warmte vasthoudt als een eitje. Ja, want een aardappel is natuurlijk vaster dan een ei. Ja. Het is, meer, is zwaarder ook, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog nooit een aardappel gewogen. Dus ja, ik dacht dat we daar dan zouden leggen. Nou, het zou zomaar kunnen. Het staat genoteerd. Dankjewel, Pieter. Uh, Oké. Okay. <lacht> Dag. Doei. <lacht> um, Frank, goeienacht. Hallo, Astrid. Dag. Ik heb op de valreep, denk ik, een antwoord op de vraag... symfonieorkest Het Verschil en Philharmonisch Orkest. Ja. Een aantal maanden geleden is die vraag inderdaad in jouw programma gepasseerd. Ja. Ik heb onthouden van de, het antwoord, en dat is dit. Uh, symfonie en Philharmonisch Orkest is hetzelfde. Het ja. zijn twee synonymen ja. voor dezelfde betekenis. Ja. En het orkest bestaat uit blaas- en strijkinstrumenten. Alle twee? Alle twee. Nou, dan wordt het verwarrend. Nee, want zo is het gezegd in jouw uitzending toen. Ja, maar er wordt wel meer gezegd. Maar ja. was het hetzelfde echt waar? Want ik hoor net dat de een met blazers en de ander zonder is. Ik heb toen gehoord met blaas en strijkinstrumenten. Okay. En de, eerlijk, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, ik heb het net opgezocht. Ja. En zo staat het er ook in. Nou, dan moeten we er vooral niks meer aan doen. Maar ik zie dat er nog iemand pelt die dirigent is, dus misschien heeft hij nog een toevoeging. Maar... Om... Um... Heel erg bedankt, ook voor het opzoeken, Frank. Ongetwijfeld heeft hij een goede antwoord. Ja. Merci, hè? Nee, maar alle voorzetjes zijn welkom, hoor. Dankjewel. Merci. Dag, dag. Chef. Ja? Hallo? Ja, ben je, ben je dirigent? Ja. ja, ja, ja. Ik zal even een resume geven van de verschillende orkesten. Ja. Een brassband is alleen maar koperinstrumenten. ja. Oh, maar we hoeven niet alle orkesten. We willen graag de symfonie en de philharmonie. Ja, we hebben niet zoveel tijd meer. Het koperorkest is een koperorkest plus saxofons. Een harmonie is saxofons, koper en klarinetten. En er is geen verschil tussen het philharmonisch orkest en het symfonieorkest. Het is allemaal hetzelfde: blaasinstrumenten en strijkers. Blaasinstrumenten en alle strijkers en alle ruten met wit erbij. Dat wil ik even vertellen. Super, ja. dankjewel. Hoi. Alle ruttementen erbij, dankjewel. Laurens? Hoi, ik heb al eerder geprobeerd te bellen. Ik zal je twee dingen even snel duidelijk maken. Ja. Dat van de ruimtevaart, dat is een aantal lichtjaren. Dus dat verklaart waarom ze de drie dagen over doen. Vraag me niet wat een lichtjaar inhoudt, maar dat onderwerp heb je al een keer gehad. Ja, laten we daar nu maar niet mee ingaan, want... Dan, nee, want ja. dat wordt te ingewikkeld en dat weet ik zelf ook niet. <laughs> en uh, goocheltrukken van dat zweven, ja. dat kun je op uh, YouTube opzoeken, bij goochelaars ontmaskerd En oh. die trukken worden gewoon door een, uh, een showbedrijf gewoon gebouwd, maar dat zweven kunnen ze gewoon opzoeken op. Internet. Ja, maar je kunt, je kunt zoveel opzoeken op internet. Maar ja, kom er maar eens op. Ja, nee, maar en we zitten nu met z'n allen te luisteren. Heb je het opgezocht dan, Laurens? Ik heb die truc ooit eens een keer bekeken op YouTube bij Google ontmaskerd, en dan en? zie je hoe iemand zweeft. En wat, hoe deden ze dat dan? Uh, de goochelaar zelf deed dat gewoon met een simpele kraan en een kabel. Oh ja, toch, hè? Nou ja, ja nou. Het en, en, en, en hoe noemde je zo'n bedrijf waar ze zo'n truc maken? Uh, ja, dat is zo'n soort zo showbedrijf, goochelaarsbedrijf. Ja, nee. namen weet ik niet, maar ik weet wel dat je dat soort trucjes op kan zoeken op YouTube. Ja, dat heb je nou, nou al keer gezegd. Ja. Dankjewel, Laurens. Graag gedaan. Dag. Oké, okay, doei. Gert-Jan. Ja, en dat nog in vier minuten met het eitje. Ja, en ik moet uh, nog een muziekje draaien. Ja. Uh, vergelijk de eiwitmoleculen uh, in een ei met kluvetjes wol. Uh, en die kluvetjes wol, die moeten uh, uit elkaar die moeten sliert worden. En dat kost energie. Dat ja. heet met een mooi woord denatureren. Oh. Uh, dus een ei vraagt meer energie dan uh, een aardappel. Dus tijdens het koken neemt het ei energie op, terwijl een aardappel dat niet doet. Dus heb je dus bij het koken van een ei meer energie nodig, meer vermogen nodig per, per, per, per seconde dan een aardappel om het koken te houden. Ik vind het een prachtige afsluiting van de uitzending, gaat jan En het dekseltje erop blijven zitten, want het is altijd een goed idee met de energiebesparing. Gaan we dat overal doen, dankjewel. Aardappelen en met alles. Gewoon overal dekseltjes op. Nou, het was een dekselse uitzending. Dit was Nachtzuster voor deze week. Blijf mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan, dag.